Dat is gewoon afgeschaft. Tegenwoordig bestaat de, de, het uit persbureau eh, fotografie... wat verzameld wordt, zeg maar. En portretten. Als wij een krant open slaan, staat die vol met portretten. Dat is tegenwoordig fotografie. Dus langdurige fotosynistiek is gewoon... Voorbij. Ze worden, niet meer, gestuurd, Ze worden een... er niet meer op pad gestuurd. Ze worden niet meer op pad gestuurd. Er wordt geen geld meer aan echte uitgegeven. echte reportage te maken. Nee, dat, wordt, dat gebeurt niet meer. Wat je nog ziet is individuele projecten van bijzondere fotografen... die dan hun eigen sponsoring en hun eigen geld binnenhalen. Dat zie je nog wel. Dat is fantastisch. En uh, daarom ook dat we boeken moeten maken. Want we moeten onze eigen markt zoeken. Goed. Hartelijk dank fotografen filmmaker Leo Erken. Aanleiding van het verschijnen van zijn boek... Eastern Europe and the former Sovjet Union. en uitgave van... Uh, wij publishers in Amsterdam. Zometeen Kamerbreed met Fred Teven onder andere... Gerard Schouw van D66 en Karine Wortman van het CDA. En dan nu het uitgestelde nieuws, een vaal. U toont mij de foto's van de flesjes en dat uh, staat er niet in het Irakees op. Tien jaar na de inval in Irak ontdekken wij documenten over de angst... dat Irak pokken zou kunnen inzetten als massavernietigingswapen. Er staat gewoon Rijksinstituut van de Volksgezondheid. Wapens die nooit werden gevonden. Dit is weer een stukje in een puzzel. Die documenten zijn afkomstig van de AIVD... We leggen ze voor aan D66-leider Alexander Pechtold. Jarenlang hebben we ons afgevraagd waar was dat nou op gebaseerd. Maar misschien was dat wel op kennis die heel dichtbij was. Namelijk van Nederlandse bodem. Aargelost, straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ja. Na de tiendelige serie De Odyssee van Mijn Bestaan... van de schrijfster en dichteres Manja Croiset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 Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroomans. Goedemorgen. Goedemorgen. Bezuinigen, hoe ver kun je gaan... En wat is de grens tussen wat kan en wat moet? Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teven van de VVD kent het probleem. Hij haalt vandaag alle voorpagina's met een forse bezuiniging op het gevangeniswezen. Niet dat alle gedetineerden nu naar huis worden gestuurd, maar er gaat wel veel veranderen. Goedemorgen, meneer Teven. Goedemorgen. En we praten natuurlijk vanmorgen ook over Cyprus. En vooral over waarom we er zoveel moeite voor doen... om deze speldeknop in de Europese Unie bij de euro te houden. Wortmann, CDA is eurospecialist en ze is bij ons. Goedemorgen mevrouw Wortman. Goedemorgen. En met Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66 gaan we praten over de onbegrijpelijke overheid, zoals de nationale ombudsman dat deze week noemde. Goedemorgen. Goedemorgen. Kortom, we hebben het over cellen, crisis en chaos. En u kunt ons zien op trotskamerbreed.nl... en natuurlijk ook zoals altijd op Politiek 24. Ja, maar eerst kijken we zoals altijd even in de zaterdagkrant. En dan valt ons uh, oog natuurlijk ook op uh, een verhaal in het AD. Agenten krijgen jihad les en dat zijn uh, agenten in de regio Den Haag... die, die jongeren die uh, af en toe trek hebben om in Syrië mee te gaan vechten... Uh, weer terug op het uh, rechte pad te krijgen. Uh, meneer Teven, heeft u dat bedacht? Ik heb het niet bedacht, maar het lijkt me wel buitengewoon zinvol... dat je weet uh, wat er in die familie zich afspeelt. Dat je weet uh, hoe die jongeren er ook in zitten. In De Haag wordt ook veel gewerkt met uh, rolmodellen. Dus ik kan me voorstellen dat die uh, er ook bij worden ingeschakeld... om zoveel mogelijk zicht te krijgen op die gezinnen waar die risico's bestaan. Nou, tot toe wordt alleen maar gesproken over een masterclass... Nee, ik bedoel, ik denk dat het goed is om de agenten, om die scholen, maar ik denk dat het ja. ook goed is om vanuit uh, de bevolkingsgroepen... zelf zicht te krijgen op uh, jongeren die die reizen willen gaan maken. En ja, hoe meer, uh, meer uh, politiemedewerkers daar uh, kunnen begrijpen... hoe dat werkt in die cultuur, hoe beter het is. Dus ik denk dat het heel goed is dat we onze agenten daarin bijscholen. Ja, was het eigenlijk een uh, verrassing uh, voor u dat uh, Nederlandse jongeren... daar in Syrië uh, tegen het regime van Assad uh, meevechten... en daar ook grote interesse voor hebben? Nou ja, er zijn al eerder er zijn er signalen van over geweest. Dus het was niet een de grote verrassing. En we hebben in het verleden, kijk even terug naar 2003... hebben we met Irak natuurlijk ook gezien dat er uh, ook jongeren waren. Ook soms uit, uh, uh, uh, ook, ook jongeren uit Irak die hier een verblijfsvergunning hadden. Uh, zelfs mensen met een Nederlands paspoort die even teruggingen in de zomer... Uh, de zomer van 2004 en 2005 teruggingen naar Irak om daar even te knokken. Dat is dus, dus het was niet helemaal nieuw. En we hebben ook natuurlijk eerder signalen gehad over Kashmir... dat daar jongeren waren gesignaleerd. Dus het is niet een hele nieuwe trend, niet een hele nieuwe ontwikkeling... maar wel een hele gevaarlijke ontwikkeling... en wel een ontwikkeling die je zoveel mogelijk uh, tegen moet gaan. Is dan niet een beetje laat om dan nu pas met zo'n masterclass... agenten in te zijn over hoe ze die jongeren beter in de gaten kunnen krijgen? Nou, Het is natuurlijk wel zo dat uh, de gespecialiseerde eenheden... bij de politie daar natuurlijk wel uh, zicht op hebben... en ook de inlichting en in de veiligheidsdiensten. Maar het is nu ook goed dat... Uh, in brede zin, zeg maar ook uh, de medewerkers die op, op straat zijn en die, uh, die ook zien wat er op straat gebeurt, dat die daar ook uh, in geschoold worden. Dus ja. Ik vind het alleen maar voordeel. Ja, dat trouw? goed ja, idee. De, de boodschap is natuurlijk: doe dat niet. Uh, he, ga niet naar dat soort landen en laat je niet gebruiken als kanonnenvlees. Deze week zijn weer twee uh, Nederlanders omgekomen. We weten dat er nou, ongeveer 100 jongeren. ...van plan zijn om daar naartoe te gaan. Dus het is ontzettend belangrijk dat niet alleen de politie... ...eraan werkt door middel van masterclasses, ...maar dat er ook goede voorlichting komt... ...dat er op scholen over wordt uh, gesproken. Want je moet dat gewoon niet doen. En eventueel het afpakken van het paspoort ook. Zoals ja, sommige politieke partijen uh, pleiten daarvoor. Maar dat lijkt mij heel erg lastig. Want ja, hoe kan je nou vooraf uh, precies bepalen of iemand wel of niet afreist bijvoorbeeld naar Syrië. En je kan ja. natuurlijk niet willekeurig zomaar iemands paspoort afnemen. Nee, dus nou, het... vooraf dan misschien niet. Maar als, als iemand terugkomt nadat hij in Syrië daar geweest is... want dat is dan ook de angst. Hè? De die, jongeren die... Die zijn dan misschien nog scherper geradicaliseerd. Ja, maar je kan niet zomaar iemands Nederlanderschap uh, ontnemen. Dat kan eigenlijk alleen maar als iemand twee paspoorten... Heeft. Want heeft in... iemand maar één paspoort, dan maak je hem daarmee stateloos... en dat mag niet uh, in Nederland. In dit geval zou het zo kunnen zijn. Hè? Dit zijn vaak Nederlands-Marokkaanse jongeren, die hebben twee nationaliteiten. Ja, maar er is nog een tweede uh, voorwaarde. Uh, en dat is dat je het paspoort kan afnemen als iemand vecht uh, in een staat... tegenover een andere staat. En dat is hier niet aan de orde. Want dit is een soort ja, een strijd binnen uh, een land... Nou, minister Opstelt heeft gezegd, ik ga het onderzoeken. Nou, het lijkt me prima om het te onderzoeken, maar het is dus niet het ei van Columbus... zoals dat gisteren gepresenteerd werd door de VVD en de Partij van de Arbeid. We zullen echt massaal in moeten zetten op goede voorlichting en informatie. Ja, dat werd gisteren gepresenteerd in één uh, in dagen. Daar werden die plannen van die Kamerleden naar buiten gebracht. Ja, meneer Teven, is, is, klopt dat eigenlijk? Is dat een, een, een optie uh, om van die... Nederlandse uh, uh, jongens, wat het toch ook zijn... Uh, iets met dat paspoort te doen? Of is dat gewoon maar even roepen voor de bühne, maar kan het eigenlijk niet? Ja, ik niet? Ik weet niet wat de doelstelling is geweest van die beide Kamerleden... om dat te roepen, maar van de zijde van het kabinet... is denk ik goed dat de minister dat gaat, uh, gaat onderzoeken. Ja, maar maar wij weten achter. hoe dat... Uh, dat is natuurlijk ook altijd een politiek antwoord. Hè? We gaan het onderzoeken en vervolgens hoor je er niks meer over. Nee, we ik weet Maar er zitten wel haken en ogen aan. Daar heeft het recht dat, uh, dat schouw daar ook bij is. Er zitten echt haken en ogen aan. Het is echt niet zo simpel om te zeggen, nou, we pakken even een paspoort af. Het is goed dat de minister zegt, nou, ik heb daar kennis van genomen, we ja. zullen dat onderzoeken. Maar er zijn echt problemen. Inderdaad, in vreemde krijgsdienstreden kan een reden zijn om wat nationaliteit af te nemen. Ja. Maar daar is hier geen sprake van. Ja, als, we, als een van die jongens nou, uh, dat, dat zagen we ook in die filmpjes. Hè, die, die, uh, van een vader van een van die jongens, uh, die vertelde dat zijn zoon graag terug wil, maar zijn paspoort. Daar is afgenomen. Als een jongen naar een, een Nederlandse ambassade gaat, bijvoorbeeld in Libanon, uh, uh, wordt hij dan geholpen omdat hij in principe wel Nederlander is? Ja, in principe is het zo dat Nederlanders die in problemen komen in het buitenland, die worden wel uh, bijgestaan door de diplomatieke dienst. En daar zit natuurlijk wel een mate in van eigen schuld en eigen verantwoordelijkheid. Maar zo'n jongen dus, die dan uh, daar naartoe uh, is gegaan om te vechten, waarvan? Nou, ik, het is niet op voorhand zo dat die mensen niet worden geholpen, laat ik dat, dat maar uh, duidelijk zijn. Ja, dus okay. wel eigenlijk. Nou ja, er kunnen altijd redenen zijn dat mensen in, uh, door persoonlijke omstandigheden... zich dusdanig in de problemen hebben gebracht. Dat het onmogelijk is iemand gewoon te helpen. Dat hij er zo bond heeft gemaakt dat je hem niet meer kan helpen. Nee, maar goed, maar is... vooralsnog, denk ik, als iemand daar komt en die zou zich melden... zegt nou, ik heb een ongelooflijk stomme fout begaan. Ik heb dat allemaal gedaan. Ja, dan, uh, dan zal de diplomatieke dienst niet zeggen... nou, uh, je hebt een fout begaan en dan laat je in je lot over. Mm, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Mevrouw Wortman, bent u hier van geschrokken trouwens van uh, al deze berichten? Of niet? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we ons verdiepen in deze jongeren die gevoelig zijn om daar naartoe te gaan. We hebben het nu over de jongeren die gegaan zijn. Maar die grote groep vangt de signalen op. En ik ben ook benieuwd, inlichtingendiensten, wat komen die tegen? En wordt die informatie dan wel gedeeld met de politie? Zodat die ook weten waar ze alert op moeten zijn. Ja, nou, die vraag uh, moeten we dan toch nog even aan uh, teven voorleggen. Nou, daar kunt u wel van uitgaan. Ja. Dat de dingen die gedeeld moeten worden, dat uh, dat, dat gedeeld wordt. Okay. Daar horen wij alleen niks van, hè? Zo is het. En zeker vanmorgen niet. En zeker vanmorgen niet op de okay. radio. Oké, okay, nou, doorvragen, help niet in dit verband want dat is, uh, ja, moeten wij erkennen wel uh, duidelijk. Nou, we praten zo uitgebreid verder, maar we kijken eerst even terug... op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Ik beschouw het niet als chaos. Chaos misschien niet, maar grote opwinding was er wel. Op Cyprus komt het geld alleen nog in heel kleine biljetjes uit de muur. Engeland vliegt bankbiljetten over. Russische rijkaarts vrezen voor hun miljarden. En in die situatie wordt van de voorzitter van de eurogroep... geruststelling gevraagd op die ene prangende vraag... Is het spaargeld van spaarders nog wel veilig? Spaargeld, buffer, hoop in bange dagen. De oude sok onder het matras lijkt ineens het veiligste alternatief. Als hoogste man van de Eurogroep beslist Jeroen Dijsselbloem... over alles wat er goed en fout kan gaan in de Cyprus-crisis. Ik vind het te makkelijk om de heer Dijsselbloem de fout uh, in de schoenen te schuiven. De fout misschien niet, de verantwoordelijkheid wel. Als het fout gaat is hij de gebeten hond. Als het goed gaat schrijft hij geschiedenis. Naast zijn eurojob is hij ook nog minister van Financiën... en schuift haar aan op het Binnenhof als de Tweede Kamer daarom vraagt. Dank aan de Kamer voor dit inspirerende debat... wat op vele momenten zal worden voortgezet. Ik heb het weer interessant en uitdagend gevonden. Zou je haast vergeten dat er in ons eigen binnenland... ook nog wel wat problemen zijn op te lossen? Chinees rekenen, gelegaliseerde diefstal... Centraal gedicteerd, bestuurlijk, onfatsoenlijk, Kafkaesk, Grote woorden, en dat ging dan alleen nog maar... over de herindeling van provincies en gemeenten. Nog erger zijn de problemen van de mensen op straat. Voorzitter, de koopkracht holt gierend achteruit... sneller dan ik ooit in mijn motor kan rijden. Dachten wij dat het kabinet ook nog een probleem had op te lossen... maar dat lijkt inmiddels achterhaald. Die Eerste Kamermeerderheid is niet van doorslaggevend belang. Was er ook deze week nog de kwestie Yunus. Turkije en Nederland vlogen elkaar in de haren... over de pleegzorg van dat Turks-Nederlandse jongetje. Voor premier Erdogan een kans om zijn Nederlandse electoraat te paaien... Voor Rutte een mooie gelegenheid om ook eens een ferme streep in het zand te trekken. De plaatsing van Nederlandse pleegkinderen is de verantwoordelijkheid van Nederland alleen en van niemand anders. Zouden wij nog bijna de voorzitter van de Tweede Kamer overslaan. Ere wie ere toekomt, zij heeft inmiddels haast elke week wel een akkefietje. En ik weet dat iedereen nu geïrriteerd is over mijn handelswijze. Ook zij weet nu dus inmiddels van de irritatie. Maar wel knap dat het gemor daarover tot nu toe binnenskamers is gebleven. Sluiten we dit overzicht van de week af met een bede die in deze paastijd misschien wel mooi is, maar waarvan wij toch hopen dat hij niet voor politici geldt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Tros, Radio 1 ja, het is kwart over elf en u luistert naar Troskamerbreed. En u kan straks misschien ook nog wel schaatsen horen... als daar tenminste iets over te melden is. Goed dat u het weet. Hier aan tafel uh, Fred Teven, staatssecretaris van Justitie van de VVD... Corine Boortman, CDA, Europarlementariër en Gerard Schouw... die voor D66 in de Tweede Kamer zit. Meneer Teven, u heeft alle kranten gehaald... met de uh, forse bezuinigingen op het gevangeniswezen. 340 miljoen bezuinigen op een budget van, begrijp ik, zo'n... Zo'n 2 miljard. Uh, het kost ook heel veel mensen hun baan. 3700 ambtenaren uh, zien hun uh, baan in deze sector uh, verdwijnen. Enkelbanden. Nou, de reacties zijn... Uh, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen... Uh, nou geeft u daar zelf zomaar een uh, typering aan. Het CDA, draconische maatregelen. De PVV die heeft inmiddels een website geopend om het allemaal tegen te gaan. SP, afbraakplan. GroenLinks vindt het allemaal onnodig, die bezuinigingen En de ChristenUnie vindt het het slagveld. Vakbonden zijn uiteraard tegen. En D66 laat weten dat, uh, hier kunnen we de details er zo van horen, dat het kaalslag is, kortom, u bent uh, gesteund en zal dus nu met de pet in de hand... door uh, het parlement moeten gaan lopen op steun... want anders haalt u het allemaal niet in de Eerste Kamer. Ja, dat is een hoop onjuistheden in uw overzicht. Laten nou, we daar die, eens mee beginnen. Die 3700 banen gaan verdwijnen klopt niet. Het is zo dat er 3700 personen... Uh, dat daar uh, conclusies uh, gevolgen voor zouden kunnen zijn. 1300 van die 3700 van die mensen... die verwacht ik binnen de regio elders... in de gevangenis aan het werk te kunnen krijgen. En dan blijven 2400 mensen, zo'n 2500 mensen over. En daar moeten we andere mobiliteitsmaatregelen van hebben. Dat betekent dat ze buiten de DI moeten werken, buiten het gevangeniswezen moeten werken. Wel bij de overheid. En daar kun je aan denken dat ze de arrestantenvervoer gaan doen, arrestantenverzorging gaan doen. Ze komen misschien bij het parketpolitie gaan werken. We, gaan, we hebben een vacaturestop ingesteld, selectieve vacaturestop per 1 april. Dus er zijn allemaal maatregelen genomen. En ik heb er ook 300 miljoen bij gekregen om te zorgen dat personeel van werk naar werk gaat. Dat maar is, even, is dat belangrijk. ook meteen een garantie die u daarmee geeft? Deze mensen staan nee, niet ik, op straat... Maar maar hebben garantie op nee, werk? Nee, ik kan geen garantie nee. geven uiteindelijk dat er geen gedwongen ontslagen is. Dat heb ik gisteren ook gezegd. Uiteindelijk niet. Maar ik verwacht echt duizenden mensen gewoon aan ander werk. We zijn in de jeugdsector, hebben we, dat, hebben we ook bezuinigingen doorgevoerd. Weliswaar veel minder. En daar hebben we heel veel mensen van werk naar werk kunnen brengen. Dus als er nou, ik denk in die berichtgeving, gewoon even goed om te stellen... Ja. dat ik 340 miljoen structureel moet bezuinigen. Maar dat ik 300 miljoen eenmalig heb. En daar hebben we ook met de bonden afspraken over gemaakt. Die worden morgen of maandag getekend. We gaan proberen zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden. Ja, Maar goed, die, die, die kritiek... Uit het uh, parlement, die is, uh, die is helder. En ja, het gaat er toch uh, bij deze coalitie om... Hè, om meteen zo'n politieke vraag te stellen... dat u die plannen door Tweede Kom. en de Eerste Kamer krijgt. Met andere woorden, uh, hoe gaat u dat doen? Gaat u met de pet in de hand, zoals uw collega's dat ook uh, vaak doen... door uh, de Tweede Kamer lopen om steun te krijgen... Verwerven, zodat u het ook straks door de Eerste Kamer nou, krijgt. Deze bezuinigingsmaatregelen, deze 340 miljoen... Uh, zijn op drie maatregelen gebaseerd. Voor twee van de drie maatregelen heb ik geen steun van de partijen in de Senaat nodig. Hè. Daar heb ik, ik heb gisteren goed geluisterd naar de regeringspartijen... die steunen deze maatregelen. Als het gaat om het arrestantenregime, als het gaat om het twee op één cel daar is geen andere wetgeving voor nodig. Dus daar gaan we op het moment dat er met de Kamer is gedebatteerd... en de zaken zijn onomkeerbaar, gaan we dat doen. Derde maatregel die uh, in dit pakket zit, uh, elektronische detentie met... Uh, met uh, bijbehorende maatregelen. Ja, uiteraard als wetgeving. En daar zal ik uh, niet met de pet in de hand... maar daar zal ik de discussie gaan voeren in de Tweede Kamer... en in de Eerste Kamer. En uh, het wetsvoorstel gaat volgende week in consultatie. En ik hoop, hoop 1 januari 2014... maar anders 1 april 2014 dat gerealiseerd hebben. Ik wil er nog één ding ja, over zeggen... Ja. Lentakkoord 2013. Hè? Vijf ja. partijen die zo lekker meedachten over de begroting 2013. Daar was de ChristenUnie bij. Daar was de CDA bij. En daar was D66 bij. En kijkt u het nog maar eens eventjes na. 34 miljoen bezuinigen voor het jaar 2013. Wat ik doe is 78 miljoen bezuinigen voor het ja. jaar 2013. En daar worden twee maatregelen genoemd in het Lentakkoord. Twee op één cel. En elektronische detentie. Dus ik heb gelezen de commentaren ja. die worden gegeven. Vooral van het CDA waren ze snoeihard gisteren. Hm. En dan denk ik mezelf. Kijk eventjes terug waar je handtekening onder heb gezet voor het nou, jaar 2013. Nou ja, als, als, als, we, als we zo gaan beginnen, als we terugkijken naar wat u eerder gezegd heeft is dat u helemaal niks voelde voor die elektronische band om de enkel. Zeker, ik, voel, ik voelde me dus niks Zo dan voor. is het uh, nee, te dat, soft nee, zo, te voor zo, worden, zo werkt dat niet. Nee, in 2009. 2009. Elektronische, elektronische detentie kaal heeft u zeker een punt. Maar wij hebben gezegd, uh, dat ga ik niet doen. Ik ga uh, de mensen thuis met een biertje op de bank. We gaan zorgen dat er minder recidive komt. Iets wat D66 vooral heel veel zou moeten aanspreken. We gaan zorgen dat mensen worden opgeleid... We gaan zorgen dat mensen werken met die elektronische detentie. En het is niet een, uh, een feestmaatregel. Ik had nee. het liever niet genomen. Maar het is onomkeerbaar als je niet op de politie bezuinigt. Ja. En dat willen ja, deze partijen is... ook niet. Ja. Nou, <coughs> Mevrouw Wortman, wou u... Ja, kijk... Uh... Ook het CDA heeft getekend inderdaad voor, het, voor bezuiniging het lenteakkoord. Maar dit gaat ook wel heel veel verder. En uh, dit is, toch komt toch op mij over als draconisch en onderdacht. Want er gaat meer geld naar de politie. Uh, uh, zoveel fors minder geld naar de gevangenissen. We hebben al duizenden criminelen hè, die eigenlijk veroordeeld zijn... Uh, die niet uh, opgesloten uh, worden. Dus ja, dat lijkt toch wel een onbalans te zijn, punt 1... En ten tweede uh, het hele voorstel over, het over de enkelbanden. U als crimefighter-teven die dat voorstel doet, dat is op zich trouwens al uh, verbazend. Maar uh, het zou toch wel heel slecht zijn dat als de rechter een straf oplegt, de gevangenisstraf... dat u daar dan een, een, een, toch een wat softere benadering, een enkelbandveroordeling uh, van maakt. En, uh, uh, ja, en dan, derde punt, uh, de reclassering. Mensen reïntegreren uh, weer terug in de samenleving na hun detentie. Er zitten nogal wat haken en ogen aan dit plan... Uh, die op dat, dat punt negatief uitwerken. Laat de staatssecretaris even reageren. Even. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat het zo is dat uh, wat betreft uh, het reïntegreren... dat dit plan juist wel goed is. Hè, want de elektronische detentie in de laatste fase... dat gaat dus ook met maatregelen om te zorgen... dat mensen niet in hun fouten vervallen. Ik wijs erop dat er... Uh, proefverlof, dat schaffen we af. Dus als de elektronische detentie wordt uh, ingevoerd, dan wordt proefverlof afgeschaft. Dat is een maatregel waar de partijen die hier vandaag op tafel zitten en zoveel kritiek hadden gisteren, ook nooit iets tegen hebben ingebracht. 600 mensen gaan jaarlijks met proefverlof. Daar kijken we niet naar om. Dan weten we soms niet waar ze zijn. Die hebben geen bandje om. Dan weten we helemaal niet van wat ermee gebeurt. Gaan we nou allemaal wel doen. Dus zo soft is het niet. Ik ben eens met mevrouw Wortman. Het is een maatregel die ik liever niet genomen had, die elektronische detentie. Want het is iets waar ik zelf echt geen voorstander ben van geweest. We gaan het wel. Aankleden. Maar, maar doet u het niet... dan alleen maar vanwege de bezuiniging nee, we... die het oplevert? Nee. Of bent u er ook inhoudelijk anders nee, het, over gaan denken? het zijn keuzes. Het zijn keuzes. We willen ja, maar geen zijn het financiële alles... keuzes of is het ook een inhoudelijke uh, keuze? Een financiële keuze is dat je niet op de politie bezuinigt... en dan moet je je bezuinigingen ergens anders halen. Dus daar heeft mevrouw Woordman een punt, maar daar kiest het CDA zelf ook voor. En als je daar dan voor kiest... Dan moet je drie maatregelen nemen om die bezuinigingen te realiseren. En elektronische detentie, dat is een noodzakelijk kwaad. En zo zie ik het ook. Ja, en daarom gaan we het ook doen. Maar mensen, u bent altijd vrij streek. Um, uh, u zegt dat nu uh, weer, die, die, uh, die, die enkelband, daar bent u eigenlijk tegen. Dus de vraag blijft inderdaad, hoe kan je dat dan toch verkopen? Nou, de enkelband ben ik tegen als je helemaal kaal wordt ingevoerd. Want daar kan ik me heel goed van voorstellen dat je mensen... dus je kaal wil... invoeren? Dat je mensen inderdaad thuis zet met een bandje om... en dat je helemaal niks met ze doet. Dat je ze niet laat werken, dat je ze niet betaald laat werken. Nee, mensen dat ze lopen niet... wel over straat. Die... Dat je ze niet onbetaald ja. laat werken, bijvoorbeeld aan monumentenpanden. Uh, mensen lopen nu helemaal, in het proefverlof lopen ze helemaal zonder dat we weten waar ze zijn. Dus we gaan het op... Uh, we gaan het op verantwoorde schaal, denk ik, gewoon invoeren. En het zijn een aantal keuzes die je moet maken om tot deze bezuinigingen te komen. Maar als je niets op de politie wil bezuinigen. en dat wil geen van deze partijen die hier om tafel zit... dan zijn dit de keuzes die je moet maken. Ja, heel maar, even, meneer Teven. Want u heeft dat nou een paar keer gezegd. als je niet op de politie wil bezuinigen. had u dat eigenlijk liever gedaan? Uh, nee, want die keuze hebben we met z'n allen gemaakt. Die ja. hebben we gemaakt in het regeerrekord. En die is ook trouwens bij de justitiebegroting. Ik, ik wijs er nog eens op. We hebben vorig jaar de justitiebegroting behandeld. En toen is er ook niet één partij geweest die een amendement heeft ingediend om die bezuinigingen meer bij de politie ja. te laten vallen... en minder in andere gedeelten dus van de krijgen. Dus dat is eigenlijk niet anders, zegt u. Gerrit Schouw daarover. Ja, want ik zit wel even te popelen... omdat ik het idee heb dat de staatssecretaris er een beetje een potje van maakt. Uh, hebben een aantal partijen uh, ingestemd met het lenteakkoord. Dat ging om 34 miljoen. Uh, en dat betekent niet dat ze hebben getekend voor 300... Uh, uh, miljoen zoals nu de staatssecretaris wilde 340 dus dat, zelfs. Het lijkt als als, dus dus alsof dus dat die nul vergeten echt, was. Dat moet echt uh, van tafel en dat snapt de heer Teve ook. Twee is, ik vind ook dat de geloofwaardigheid van het beleid een beetje in het geding is. Ik heb altijd geleerd, klassiek staatsrecht, staatssecretaris of een minister staat voor zijn plannen. En zegt niet van ja, ik moet dit invoeren, het enkelbandje. Uit armoede eigenlijk ben ik er niet voor, maar het moet. Want dat tast de geloofwaardigheid van het Beleid aan. En ik vind dat uh, ja, vind ik onverstandig. En mijn derde opmerking is dat als ik een staatssecretaris zo hoor... dan is het slikken of stikken. Uh, hij heeft andere partijen niet nodig. Hij heeft de VVD achter zich. Hij heeft de partij van de Arbeid achter zich. Ja, dat is natuurlijk toch niet een manier om te kijken... of we nog met elkaar wat verbeteringen kunnen uh, aanbrengen. Want dat zou u willen. In nou dit ja. plan, zegt u... Wat, wat is dan bijvoorbeeld iets waarvan u zegt... nou, dat, dat wil ik aangepast zien? Ik vind dat we gewoon ook frank en vrij nog eens... naar dat huisvestingsplan uh, moeten kijken. De mailbox uh, stroomt binnen. De achterhoek zegt van, wij worden zwaar getroffen. Nou, ik wil daar graag met u Vanwege de, de sluiting van de gevangenis praten. daar? Ik wil ook heel graag een soort... ja, noem het maar een recidieve impact-analyse hebben... Oei. Uh, recidieve impact nou ja, Waarom sluiten we mensen op? Om te voorkomen dat ze de volgende keer uh, het weer gaan doen. En dan komen er een paar nieuwe maatregelen. Hè. Dus massaal worden mensen met een enkelbandje uh, uh, het land ingestuurd. En het tweede is uh, meer mensen op een cel. Nou, dat heeft denk ik grote invloed voor uh, uh, recidieven. En we willen natuurlijk wel solide maatregelen. Dus ik ga ook aan de staatssecretaris vragen van... Uh, kom met een plan en laat zien dat de aantal residieven terug worden gedrongen... in plaats van dat het er meer ja. worden. Want anders is het het paard achter de wagenspannen. Ja. En ik wil bijvoorbeeld ook weten, van de staatssecretaris... dat we over een jaar of vijf weer niet met nieuwe plannen komen... om juist extra cellen erbij te want, bouwen. Want dat ziet u aankomen. Ja, Als ja, de politie juist. meer boeven gaat vangen... dan moeten er ook cellen zijn om die weer Zo in te sluiten. Zo is het. En dat ja. is wat het duo uh, op het ministerie van Justitie graag wil. Boeven vangen, mensen achter de tralies. Ja, en hoe verhoudt zich dat nou tot deze massale inkrimping. Ja. Uh, Corine Wortman, in aansluiting ja, daarop. Ja, inderdaad. Want de staatssecretaris want, uh, wil graag reageren. Wat we willen is inderdaad dat de boeven gevangen worden door de politie en vervolgens ook opgesloten. En daarvoor is die regionale spreiding van die gevangenissen echt heel erg belangrijk. Dat mensen ook in hun eigen regio, met de reclassering, die bij de reintegratie een rol kan spelen. Uh, trouwens, ook als je op een bepaalde schaal de enkelband gaat invoeren, is, moet ook de reclassering, of in ieder geval uh, daar een rol bij spelen, om die mensen te begeleiden. En uh, ja, dat kan in bepaalde regio's hier nu makkelijk onder druk komen. En dat zou heel kwalijk zijn. Ja, meneer even u schudde al van nee. Nee, die regionale spreiding die zal ik dus voor een gedeelte los moeten laten. Dat is iets wat uh, inderdaad onder een kabinet uh, CDA, Partij van de Arbeid, ooit is ingevoerd. Uh, daar zitten ook voordelen aan, dat je iemand dichtbij hebt. Maar je kunt in de eerste fase van de detentie... Hè, dus op het moment dat er nog geen sprake is van terugkeer in de samenleving... zeker voor de middellange en lange gevangenisstraffen, kunnen ze prima in de uithoek, andere uithoek van Nederland kunnen ze worden gedetineerd. Daar is helemaal niks op tegen. Dus we zullen inderdaad gaan we die regionale spreiding voor een gedeelte ook loslaten. Je moet zorgen dat je in het eind van de detentie... dat mensen dan kunnen re-integreren... De heer Schouw die, die maakt een terecht punt. Hè. Je moet zorgen, consequent als je dus meer boeven wil vangen... en dat is ook de doelstelling van het kabinet, Veiliger op straat... dan moet je wel zorgen dat je ook cellen hebt in de latere jaren, na 2016. Hè. Verder kunnen we, op, we kunnen nu tot en met 2015 kijken. Nou ja, laat helder zijn... Uh, dat, uh, dat wij niemand gaan heenzenden... dat we absoluut niet terug moeten naar de situatie... eind jaren 80, begin jaren 90. dat we, uh, als we mensen moeten gaan... in voorlopige hecht moeten nemen... dat we dan aan de achterkant moeten kijken... wie moeten de weg om zelf uit te maken. Uh -huh. Dat willen we nooit meer terug hebben in Nederland. Dat gaan we dus ook niet meemaken. Dus dat betekent dat op het moment dat... De Verwachtingen zijn niet zo, zeg ik tegen de heer Schouw en tegen mevrouw Woordman. Maar op het moment dat het kabinet ziet aankomen dat we na 2015 dus weer stijgingen krijgen. Wellicht ook doordat de recherche inderdaad effectiever en beter nog gaat werken. En dan zullen we ervoor zorgen dat, die, dat er ook plaatsen zijn dat dat kan gebeuren. Loop... En dat betekent natuurlijk in de uiterste situatie dat je inrichtingen aan het eind niet sluit. Als, je moet, als dat zou leiden tot een Dus dat sluit u niet uit, dat er toch inrichtingen open blijven? Nou ja, die verwachtingen zijn er nu helemaal niet. Maar als de heer Schouw zegt, het zou inconsequent beleid zijn als er enorme aantallen meer arrestanten komen... mensen die moeten worden ingesloten... dat je dan toch gevangenissen sluit, zodat ja, je ze niet kwijt kunt. Ja, dan moet je daar wel maatregelen nemen als kabinet. Maar dat is wel over een periode van vier, vijf jaar. En zover kunnen we nu nog niet kijken. De heer, de heer Teven weet net zo goed als ik... dat er op dit moment nog 14.000 mensen... in Nederland frank en vrij rondlopen... Precies, precies. die eigenlijk opgesloten zouden. Nou, dan gaan we, dan gaan we ja, 14.000. Voor... 14 aan de ja. ene ja. kant zegt het kabinet, daar gaan we wat aan doen. Maar aan de andere ja. kant... Uh, vermindert ze het aantal gevangenisstraffen. Ja. Het kan ja. niet... Allebei waar voorzitter, voorzitter daar gaan we nog met elkaar voorzitter, over debatteren. Heer ja. Schouw die, die heeft, die is opgegaan voor de voor voorzitter. Dus ja, te, te, nee, nee, maar even. We maar uh, laat, laat helder zijn dat we die 14.000 mensen... dat we die uh, ruimschoots ruim uh, uh, kwijt kunnen. We hebben op dit moment, als ze allemaal binnen zouden komen... zouden we daar gewoon nog plek voor hebben. Het gaat om heel veel gestrafte. dat weet heer Schouw ook, van die 14.000 zijn er geloof ik uh, 12.500? praten we over mensen met gevangenisstraffen dan korter dan vier maanden. Dus we kunnen die mensen allemaal nog kwijt op dit moment. En waarom en zeker lopen... de komende jaren ja. nog. Waarom die lopen ze dan zijn, nog rond? rond? Ja, waarom lopen ze nog? En vervolgens is er natuurlijk een enorme politieinspanning moeten gepleegd worden om te zorgen dat die mensen ook inderdaad binnenkomen. Dan gaan we beginnen met, uh, met de grootste boeven die nu nog rondlopen. Zo'n 2.500 met middellange straffen. Daar gaan we ook op intensiveren. Hebben de Kamer ook een brief over geschreven? Heb ik de Kamer ook een brief over geschreven? Hoe we dat gaan doen? Dat weten we eerst gauw. En die is een met mij aan je stad, als die met dat die mensen moeten binnenkomen... die gaan we dan opsluiten. Dat gaan we ook precies doen. U zegt het allemaal met een hele grote stelligheid. En zo lezen we het ook. U zegt dat de maatregelen... geen gevolgen zullen hebben voor de ongestoorde... ten uitvoerlegging van straffen... voor de veiligheid van personeel of justitiebeleid en leiden evenmin tot heenzendingen van delinquenten. U zegt het allemaal heel stellig. En u mag mij erop afrekenen. U herhaalt afrekenen. het ook weer. Maar waar baseert u het op? Want dit zijn alleen maar aannames die u hiermee doet. Nee, dat zijn geen aannames. Dat is natuurlijk gewoon doorgerekend. Wij kunnen zien hoeveel gedetineerden er wordt verwacht tot en met maar dan dan is er dus al die jaren veel te veel geld aan uitgegeven. Nou, is dat dan de conclusie? Je geeft, je geeft wel te veel geld uit als je mensen niet grootschalig probeert met twee op één cel te zetten. Je kunt mensen allemaal een eigen cel geven, maar je kunt ook grootschalig. Hè? En de bedoeling is vanaf 2016 11.000 gedetineerden, daarvan zitten er straks 5.500. Op één cel met z'n tweeën. Dat had je eerder kunnen doen. Ja, dat had je eerder kunnen ja. doen. En daar was in het verleden geen politieke dekking maar, voor. Wel? Geen maar we gaan. weten helemaal niet hoe dat uitpakt. Dat Want weten we er zit, wel. Nee, er zitten nu, zit, zit nu mensen vrijwillig twee op een cel. Wat er gaat gebeuren is, het wordt verplicht. En er kunnen ook meer mensen op een cel komen. Tot kunnen er ook drie worden, kunnen Er kunnen ook vier worden. Ik las nou. vanmorgen in de krant dat het er zes kunnen worden. Ongeveer. Dat heeft een enorme... Oh. Ongeveer, ongeveer, ongeveer 95% van de mensen komt met z'n tweeën op één cel in deze plannen en van, bij 5% kan het zes op één cel ja. zijn bijvoorbeeld in het detentieconcept wat we in Lelystad ja. hebben ja. zitten ja. nu al maar... zes mensen op één cel. Maar je zal maar de cipier zijn die dan de deur moet open doen. Nee hoor, er zijn goede ervaringen mee, Daar er is ook onderzoek naar gedaan. We ja. hebben juist hele goede ervaringen met tweeën op één cel en zelfs gedetineerden ervaren het ook als positief en dat wordt er soms U eerder rustiger al, door het, in de gevangenis ja, als het op basis van vrijwilligheid, is. maar nu wordt het verplicht en dan is de wereld Heel anders. Ja, ik weet, ik, kijk, D66 had tien jaar geleden was, vond ze dat vreselijk als mensen met z'n tweeën op één cel gingen. Ook als het vrijwillig gebeurde, dat was de privacy aan van gevangenen, hmm. al dat soort teksten. Dat hebben we allemaal onderzocht. Het blijkt nu goed uit te pakken. En dan denk ik dat ook D66 moet denken: nou, als het nou zo goed uitpakt, blijkt ook uit onderzoek, staatssecretaris, ga naar je gang en probeer het goedkoper te maken. Ja, maar is dat eigenlijk een optie om uh, misschien om bezuinigingsredenen en dat uh, tweeën op één cel zo gezellig wordt ervaren door de gedetineerden dat u misschien uh, richting drie? 4, 5, 6 op 1 cel om het nog leuker te maken gaat doen. Nou ja, kijk, ik wijs erop dat partijen die hier aan tafel zaten er principeel in ieder geval niks op tegen hadden tegen 2 op 1 nee. cel, ook D66 nee. niet, want het staat ook in het Lintakkoord voor 2013. Nee. Dus het is nou alleen een discussie, werkt het goed of goed, of niet goed. Nou, de regeringspartijen staan erachter. En we gaan er dus mee beginnen in 2013. De regeringspartijen gaan erachter, staan erachter, meneer uh, Schouders, u heeft er eigenlijk niks meer over nou, te Nou ja, zeggen. dan kom ik terug op mijn ene vraag, is het nou slikken of sikken? Uh, nee, uh, voor niet. de rest van de politiek kan het parlement er nog over praten? Kunnen we praten over de aardomvang van de maatregelen? Kunnen we praten over recidieven? Of gaat de heer Teven op ramkoers en zegt... ...dit is het, nee. ik heb mijn meerderheid... ...en uh, voor nee, het overige, nee, je nee, maar de, het maar. De heer, Schouw, de heer Schouw kent mij wel, ik ga nooit op ramkoers. De heer Schouw heeft zelfs in het algemene overleg... ...wat we vorige week met elkaar hadden in de Kamer... ...nog een zestal voorwaarden gesteld... Volgens D66-fractie, waaraan moest worden voldaan. Ik heb ze toevallig voor de persconferentie nog eens even afgevinkt. Vijf van de zes daar wordt aan voldaan. Dus ik ga heel graag met het parlement in gesprek. Ik realiseer me heel goed dat voor elektronische detentie een meerderheid nodig is. En zijn maar er ik nog kom wijzigingen wel in herinnering mogelijk? dat er principieel bij deze partij in ieder geval geen weerstand is. Maar wat heeft u betreft zijn er wel nog wijzigingen mogelijk als het parlement dat wil. Er zijn altijd wijzigingen ja. mogelijk, maar het leidt wel tot bezuinigingen van 340 miljoen. Dat is wel de voorwaarde waar we aan zitten. Ja, nou hebben die elektronische uh, uh, in vrijheidstelling of die, die, die enkelband. Um, als nou blijkt dat dat in de Eerste Kamer niet gehaald wordt, dat u dat er niet doorkrijgt... dan bent u eigenlijk wel weer gewoon bij uw eigenlijke oorspronkelijke standpunten. Zou u dat niet erg vinden? Nee, daar gaat het niet om. Ik zit namens het kabinet, Eerder heeft de heer Schouw natuurlijk een punt. Ik zit het kabinetsbeleid te verdedigen. We staan voor een enorme opdracht: om een, een derde van de bezuinigingen van dit departement moet met dit plan worden gerealiseerd. Uh, structurele bezuinigingen tot en met 2018. Dus daar heb ik ook voor getekend. En toen ik staatssecretaris West werd, wist ik dat dit uh, uh, onderdeel ja, kon zijn dus. van de plannen. En dan moet je daar wel voor staan. Ja, maar, woord nou, ik, ja, ik vind dit nou toch ex exemplarisch voor hoe dit kabinet opereert. Er wordt een plan uh, gelanceerd en uh, de, de oppositie mag nog aan een paar details aan de knoppen draaien, maar dat is het dan. Ja, op, als uh, het kabinet op deze manier samenwerking zoekt met de oppositie, dan wordt het toch wel heel erg lastig. Ja. Waarvan akte? Inmiddels is het bijna vijf minuten over half twaalf geworden. U hoort het, we hebben hier een, uh, een levendige discussie. Bij ons aan tafel zit Fred Teven, staatssecretaris Veiligheid en Justitie. Gerard Schouw is bij ons Tweede Kamerlid voor D66. En Corine Wortman, zij is uh, Europarlement. Europarlementslid, moet ik zo zeggen. Ja, ja. mevrouw Wortman. Uh, we gaan het met u hebben over uh, Cyprus natuurlijk. Want het Cypriotische parlement zou eigenlijk gisteren beslissen. Is niet gebeurd. Vandaag zou gepraat worden. geloven dat het ook nog steeds niet gebeurt. Morgen gaan ze dan nu vergaderen. De eurogroep komt morgen misschien ook bij elkaar. En plan B is nu deling van de banken, een solidariteitsfonds... en een heffing voor spaarders boven de 100.000 euro. En voor kleine spaarders is nog niet helemaal bekend... wat er voor uh, heffing zal zijn. Uh, als ik het nou zo heb samengevat... is dan, denkt u, het plan, dit het plan wat het ook gaat worden? Nou, wat ik belangrijk vind, is dat er nu overleg is... tussen de regering van Cyprus, het IMF en uh, de eurogroep... dus de ministers van Financiën. Want van de week uh, vertrok uh, de minister van Financiën van uh, Cyprus uh, naar Rusland. Uh, want ze wilden eigenlijk geen pijnlijke maatregelen accepteren. Hij is met lege handen teruggekomen. En nu realiseert Cyprus zich inderdaad dat het eigenlijk 1 voor 12 is. En dat dat overleg is het plan solide eerst nodig is voordat dat plan in, in, het, kabin, in het parlement uh, gestemd wordt. Ja. Want als ze iets stemmen wat afgewezen wordt... Ja, dan is het straks maandag en dan is het einde oefening. Want maandag is de deadline die Europa heeft gesteld... voor de beslissing van Cyprus. De Europese Centrale Bank uh, die houdt de twee grootste banken van Cyprus... op dit moment in de benen met, uh, uh, met ja, liquiditeitssteun, dus uh, uh, geld... Uh, en uh, dat is eigenlijk duurt dat al veel te lang. Dus terecht stelt de ECB daar wel een grens aan. Ja. Wat denkt u dat Dijsselbloem gaat doen dit weekend? Uh, ik denk dat hij uh, koortsachtig aan het uh, telefoneren is. Uh, er is uh, morgen ook een uh, vergadering van de ministers van Financiën. Ja, en hij moet wel een weefhout goedmaken van het plan... wat de eurogroep vorige week vrijdagnacht heeft besloten. He, die kleine spaarders pakken, wat wel heel veel onrust heeft veroorzaakt. Dat merk ik ook zelf op mijn Twitter en e-mail... E dat dat zelfs ook in Nederland heel veel vragen oproept. En vindt u dat terechte onrust? Uh, absoluut. Uh, want uh, in deze crisistijd uh, was er nog één ding... zeker voor de burgers in Europa. Uw spaargeld is veilig op de bank. Hè? Er was een zekerheid gegeven tot 100.000. Je kunt zeggen, moet dat 100.000 euro zijn of kan dat iets minder zijn? Maar als je die zekerheid afgeeft, dan moet je die ook die belofte nakomen. En die belofte die leek met dat plan van vorige week vrijdag geschonden. Ja, meneer Teven... Uh, Um, snapt u eigenlijk dat wij in Europa zoveel moeite doen om Cyprus erbij te, te houden? Dat is een land met, waar heel veel geld is ondergebracht wat, uh, uit dubieuze, wat een dubieuze achtergrond heeft. Wat daarvoor het, uh, gewitwast. Um, um, ja, is dat niet raar dat wij daar zoveel moeite voor doen? Bovendien is het zo'n klein onderdeel van onze totale economie. Nou ja, ik heb, uh, ik heb uh, Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën in het Europarlement, horen zeggen dat het ook onderdeel uitmaakt van de. Uh, dat er ook een systeemprobleem zou kunnen komen als we, als we daar niet uh, op tijd op, op reageren. Uh, voor, de, voor het systeem van de banken. Dus uh, ik snap wel dat er vanuit de Eurogroep uh, moeite wordt gedaan om. Uh, om, om Cyprus binnenboord te houden. Alleen, ja, we hebben nu te maken met de situatie... dat het Cypriotisch parlement nee heeft gezegd... tegen een, uh, een voorstel wat binnen de Europese Unie... dat is nieuw, dat ja. hebben we niet eerder meegemaakt. Maar ja, ik kan me uh, ook voorstellen dat u als staatssecretaris justitie denkt... van nou, er zit een hoop uh, fout geld eigenlijk daar op dat eiland. Laten we er maar vanaf zijn. Nou ja, dat is een andere situatie. Dat foute geld, daar zou, je, daar zou je naar moeten kijken. Dat is al eerder door de eurogroep aandacht gevraagd aan Cyprus. Van kijk nou eens even wat daar wordt geïnvesteerd uh, aan geld. Kijk nou eens even naar de herkomst van dat geld. Dat is een ander probleem. Maar ik denk dat nu de grootste zorg is... Uh, blijft Cyprus wel of niet binnen de eurogroep. Ja. Alleen ja, ze stemmen zelf tegen het parlement. Dat maakt het, dat maakt het wel uh, heel erg gecompliceerd. Ja, maar nee. zou je het erg vinden als Cyprus... Uh... Uh, het lidmaatschap uh, vaarwel zegt? Nou, volgens mij uh, zijn we daar nog helemaal niet aan toe. Uh, volgens mij zijn we bezig om te zoeken naar een oplossing... precies zoals Dijsselbloem heeft gezegd. En die moet wel snel komen. Nou, het is te hopen dat er de komende dagen duidelijkheid over komt. Ja. <tie> Meneer Schouwen, is het eigenlijk nog wel te verkopen... Uh, Cyprus erbij te willen houden? Ja, dat denk ik wel. Uh, we zijn met 17 landen uh, houden we die euromunt overeind. En dat gaat soms uh, van ouw, Griekenland, uh, Italië. Nu is... Uh, Cyprus aan de beurt. Ik vind dat we een hele goede lijn hebben gekozen met de, met de 17 landen. We hebben gezegd, we willen jullie een lening geven uh, van 10 miljard. Uh, maar je moet zelf wel 6 miljard uh, ophoesten. Nou, daar zijn voorstellen voor gedaan. Die voorstellen worden nog niet uh, geaccepteerd. Maar ik stel vast dat er nu kortachtig ook door de Cyprus uh, regering... en door het parlement gewerkt wordt aan... hoe brengen we nou die 6 miljard uh, bij elkaar... En het is, denk ik, aan de ministers van Financiën morgen om te toetsen of dat hard is. Ja. Uh, zo wordt er gesproken over een solidariteitsfonds. Nou, we moeten eens kijken of dat een hard of een zacht uh, fonds is. Ja, en dan zal uh, in de loop van uh, zondag klare wijn moeten worden geschonken. Mevrouw Woortman, is het eigenlijk erg voor de Cyprioten zelf als zij uit de euro zouden zijn? Nou, het zou echt een enorme armoedeval betekenen voor de Cyprioten. Kijk. Zij hebben jarenlang eigenlijk met hun welvaart op drijfzand geleefd. Dus uh, ze zullen nu echt ook uh, een enorme stap terug moeten doen. Sowieso. Ja. Maar goed, hè? dan betekent het toch ook als ze in de euro blijven... betekent het toch ook een enorme armoedeval? Uh, dat, dat betekent ook uh, een forse stap terug. Maar uh, dan uh, kunnen ze zich herstellen. Terwijl uh, als, nu, als ze uit de euro stappen... dan is dat eigenlijk niet alleen voor de Cypriotische... Burger vreselijk, want er wordt alles schreeuwend duur op het eiland en uh, de economie gaat kapot. Ja. Maar ook voor al die Russische investeerders is het eigenlijk ook geen wenselijk scenario. Het is niet voor niks dat premier Medvedev ook uh, heeft gezegd van: Wij wachten eerst nu op de oplossing van de trojka, dus IMF, Centrale Bank en, uh, en uh, Eurogroep, ministers. Wij wachten eerst op die oplossing en als die er is, dan gaan we kijken of wij ook ja. wat kunnen doen. Dus en, de dreiging zou zijn als de Russen zich daar dan uit terug zouden trekken... als de oplossing hun niet bevalt? Dan zou dat ook heel slecht zijn voor de economie van Cyprus. Nou, de Russen hebben hele grote belangen daar. Ja. Omdat daar veel Russisch geld staat. Een deel uh, uh, zal zwart geld zijn. Maar een groot deel is daar naartoe gegaan... omdat het uh, een gunstig belastingklimaat is... en het de Russen ook de route naar Europa geeft. Maar wat ik het... Allerbelangrijkste vindt uh, van het plan zoals dat nu zich lijkt te ontwikkelen. dat is dat niet die kleine spaarders, of in ieder geval die spaarders tot 100.000, dat is niet klein, maar dat is ook pensioengeld van die mensen, dat wordt niet aangesproken. Maar van de investeerders, dus de aandeelhouders en de obligatiehouders van die banken moeten ook gaan bijdragen. En die hebben de winsten opgestreken in de afgelopen jaren. Uh, en die moeten nu ook gaan betalen. En in die zin vind ik het een stuk, uh, voor een stuk een beter plan dan het pan, plan van vorig weekend. Ja. Al is dat Solidariteitsfonds, ja, dat is boterzacht. Ik verwacht niet dat dat echt gaat bijdragen aan de oplossing. Ja, wat, wat, wat, wat toch moeilijk is om te begrijpen, um, uh, Brussel controleert iedereen. Wij moeten ook uh, uh, op de regels uh, afgesproken uh, binnen de Europese Unie uh, goed letten. Daar moeten we ons aan houden. De hele discussie over begrotingstekort, hoe groot dat mag zijn. Uh, er is bankentoezicht, uh, deels ook wel Europees. Hoe kan dat daar zo uit de hand lopen? Ja, uh, dit is eigenlijk, uh, ik zou zeggen, te laat. Die plannen zijn nu net een jaar van kracht. Dat, draait nu, uh, dat loopt een jaar, dat merk je ook in de discussie in Nederland. Welke plannen doelt u nou op? De, de, de, de plannen om ook de begrotingen van de lidstaten te controleren. Te controleren of het economisch beleid gezond is. Te controleren of uh, de betalingsbalans... Hè, want Cyprus voert heel veel in en weinig uit. Dus dat, dat moet je elk jaar bijpassen. Nou, al die ongezonde dingen, daar worden lidstaten nu streng opgecontroleerd, maar dat is pas iets van het laatste jaar. Maar goed, Als Europa dat... heeft toch ook gewacht op de nieuwe president van Cyprus... om de boel echt pas op de kaart te zetten. En dat nou, is pas van een paar maanden geleden. Ja. Is dat dan niet veel te laat ja, geweest? Ja, nou, daar zat natuurlijk ook een groot probleem. Het moest via de overtuiging. En uh, Cyprus had eigenlijk het laatste communistische bewind... want het was een, een, een president met een communistische achtergrond... Ja. die stond absoluut niet open voor enige verandering... En, en dat was ook een, een gigantisch probleem. En ja. by the way, het is 0,2% van de economie, hè, Cyprus, de, van onze Europese economie. Dus iedereen hield zich bezig met die grote problemen. En uh, ja, dat is uh, natuurlijk, nu zitten we daar uh, wel met de gebakken peren. Ja. Mevrouw Wortman, u zegt net iets, uh, het, het moest met de overtuiging. Hè? Meneer Schouw, ziet daar nou niet juist het probleem in Europa? Dat het met de overtuiging moet. En dat er niet een systeem is waarbij alle landen die zijn aangesloten binnen de euro zich aan regels moeten houden. Ja, het moet met de overtuiging, maar het moet ook met de zweep en met de afspraken. Kijk, en de zweep en de afspraken, ja, daar zijn we eigenlijk net pas een jaar uh, mee bezig. Want er moet gewoon meer discipline komen, financiële discipline. We hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden in Ierland... eigenlijk een vergelijkbaar probleem gezien. Ierland trok ook heel veel vreemd vermogen aan omdat ze een lage vennootschapsbelasting uh, hebben. Nou, die zijn inmiddels weer uit de put gekomen. Zijn er trouwens, naar mijn gevoel, eigenlijk sterker uitgekomen... dan dat ze erin zaten. Ja, en datzelfde proces uh, moet Cyprus nu ook doormaken. En dat is vervelend, dat doet pijn, daar moet je voor ophoesten, mensen gaan protesteren, maar ja. het moet wel gebeuren. Ook als dat een, een soort besmettelijkheid tot gevolg heeft, want de angst van de mensen in Cyprus slaat over op de angst van de mensen in Spanje, in Griekenland, in ja, Italië. En daarom is het dus zo belangrijk dat iedereen zijn best doet om Cyprus binnen die eurozone te houden. Zowel uh, de overige eurolanden als natuurlijk de Cyprische regering. Ook die mag niet achteroverleunen. Moet gewoon maatregelen nemen. Want als we Cyprus zouden laten vallen, ja, wie volgt daarna? En dat moeten we dus niet hebben, want dat ondermijnt het vertrouwen in onze munt. Ja. Um, um, mevrouw Wortman, er staat een aardig stuk in de Volkshand vanmorgen... van de Brusselse uh, correspondent Mark Peperkorn. En die zegt ja, dat het hele probleem in Cyprus... vloeit eigenlijk, eigenlijk voort uit de DNA van de Europese Unie. Een club van soevereine landen die inmenging vanuit Brussel... maar mondjesmaat en met steeds meer tegenzin accepteert. Is dat niet inderdaad de kern van het probleem? Meer of minder Brussel? Met meer Brussel kunnen we dit soort problemen beter voorkomen? Nou ja, uh, zo was het zou ik willen, ze willen zeggen. Want uh, zoals de lidstaten nu samenwerken... en ook de, de sterke rol die de... Europese commissaris als onafhankelijke begrotingsautoriteit heeft, dan krijg je die veel strengere controle op uh, is een beleid gezond van een lidstaat en kun je ook in een veel eerder stadium ingrijpen, want uh, dit is vreselijk voor de bevolking in Cyprus wat er nu gebeurt, die hebben hier niet om gevraagd. die zeggen nu misschien had mij in de afgelopen jaren maar een onsje minder ja. welvaart gegeven, dan had ik nu niet in de shit gezeten. Kijk, en uh, met dat nieuwe economisch bestuur van Europa, kunnen we dat echt veel beter voorkomen in de toekomst. Dat merken we ook aan de discussie in Nederland daarover. Want ook wij moeten onze hervormingsmaatregelen nemen. Precies. Dus, maar dan zegt u eigenlijk... meer Brussel, om het maar zo te versimplificeren... is eigenlijk beter voor ons allemaal. Dat bedoelt u? Daar hebben we toe besloten. Als je met elkaar één munt hebt... dan ben je met elkaar ook helemaal verbonden. Ja. Ook met je financiële systeem. En dat, dat is de monetaire de unie, maar de politieke unie... is er nooit van gekomen nog. Ja, ik, dat vind ik ik snel een woordspel worden. Uh, waar het om gaat, is als je uh, één munt hebt... dan moet je in je economische beleid ja. en in je begrotingsbeleid... ook elkaar aan die verantwoordelijkheid die die ene munt meebrengt. Namelijk, heb een gezond beleid. Daar moet je elkaar aan kunnen houden. Ja. En het verleden leert, hè, Frankrijk en Duitsland... als je dat aan de politiek overlaat... Frankrijk en Duitsland hebben in het verleden gewoon gezegd... het hoeft even niet, ja, dan, dan komt dat er niet. Dus daarom is die rol van de Europese Commissie zo belangrijk. Ja, tot, uh, tot slot, wat dit betreft... De wenkbrauwen begonnen te fronsen bij Teven toen het ging over meer Brussel. Heb ik die schrikreactie goed waargenomen? Nee, meer Brussel als het gaat om toezicht op de financiële markten. Meer Brussel als het gaat om nakomen van afspraken. zo Schouderover. erover. Ja, daar is onze premier zelf uh, groot voorstander van geweest. Dus daar zijn we ook niet tegen. Het kabinet wil dat ook. Uh, ja, politieke unie, dat is een heel ander verhaal. Dat, uh, volgens mij zijn we daar nog heel ver vanaf. Spannend ja. is het wel dit weekend, hè meneer Teven? Het is wel spannend. Ja. Ja, om meerdere redenen. Om meerdere redenen, inderdaad. <laughs> gaan, we, gaan we nou hardlopen, 12 kilometer op het circuit? Uh, Dat van is weer een Zandvoort, heel ander groot ja. probleem. Ja. 12 minuten voor 12 is het. U luistert naar Troskamerbreed. Meneer Schouw, we gaan nog even met u praten over uh, de overheid. Uh, afgelopen woensdag kwam uh, de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer weer met een jaarverslag. En hij trok daarin uh, ja, toch wel vrij forse conclusies. Namelijk dat de overheid veel te ingewikkeld is geworden. Dat bijna niemand het meer begrijpt. Hij had het zelfs over een diploma bureaucratie. Je moet wel heel veel diploma's hebben wil je alle regels van de overheid nog begrijpen. Hij had het ook over een gebrek aan inlevingsvermogen van de overheid. Kortom, er klopt een heleboel niet. Wat is uw reactie op het rapport van de ombudsman? Um, nou, eigenlijk tweeledig. Eén is dat ik ontzettend blij ben dat we een ombudsman hebben. En ook wel deze ombudsman. Want die legt de vinger elke keer weer op uh, de zere plek. En daar kan de politiek... Heel wat, uh, wat meedoen en ook het kabinet, zeg ja. ik even. In Niet richting tot genoegen van, trouwens, hè? Want van, van, Teve, van de heer Teven. He. U, u begon meteen al een beetje te grinniken toen meneer Schouw zei hoe blij hij is met de ombudsman. Nee hoor, ik ben u met ben... het instituut uh, ombudsman ben ik buitengewoon, uh, buitengewoon blij. Het is een en hoogcollege van zelf? staat wat dat, uh, veel waardering heeft. Het uh, doet ook hele goede dingen, dus wie zou ik als lid van het kabinet zijn om een hoogcollege van staat uh, Zeker, te Zeker, maar u grinnikte ik vindt... toch even toen Schouw zei ik ben ook met de man heel blij. Ja, nou ja, goed. Of, of je bent de man heel blij, maar het is volgens mij niet zo interessant. Het gaat erom wat wie degene die daar zoet, zit als hoogleraar van staat, het gaat erom wat hij doet. Ja. En, en natuurlijk, uh, deze ombudsman die is misschien, uh, lakker zeggen, een beetje politieker dan de vorige ombudsman. Nou, daar hoef je niet meteen van in de stress te schieten. Ook niet als je lid bent van het kabinet. Ik denk dat die aandacht vraagt voor een probleem wat ons allemaal moet bezighouden. En hij houdt ons in ieder geval scherp. En dat betekent overigens niet dat de leden van het kabinet het altijd met hem eens zijn, maar dat hoeft ook niet. Twee ja, leden, daarom ja, ben ik ook meneer zo blij dat deze man door de Tweede Kamer is benoemd... En niet door het, door het kabinet. Want dat houdt de heer Teven ook uh, scherp. Nee, deze keer. Ja, nee, dat vond ik zelf ook al. Dat ik fijn vond om scherp te blijven. Dus, uh. Maar oh. uh, deze keer? Overigens over, over is hij niet politieker, maar wel veel doortastender, denk ik. Uh, ja, hij bedoelt uh, dat is wat de heer Teven bedoelt. Teven bedoelt gewoon met politieker natuurlijk links. Hè? Dat bedoelt u toch? Nou, Volgens mij bedoelt nou, hij dat hij er last van ik heeft. Ik bedoel, nou. we zitten nou in een keurig kabinet met, uh, met ja. de ja. Partij van de Arbeid en de ja. de VVD. Laten we nou niet naar die links linksrechte gaan? Maar goed, het is toch uh, een publiek geheim dat, uh, dat ja. de heer Teven geen vriend is van deze ombudsman? Nee, nou, dat is echt flauwekul. Dat is echt flauwekul. Nee, ik. Flauwe ik waardeer het hoogcollege van staat buitengewoon. Heeft een aparte rol. En ik ben het eens met schouw. Ja. Dat is heel belangrijk. En het soms slaat hij de plank gaan? volledig mis. Nou, ja. zo is het. Okay. Nou, inderdaad even uh, ja, het, het jaarverslag. Want dat is uh, boeiend. Het sta, er staan echt tientallen uh, voorbeelden in van burgers... die helemaal vermalen worden in de bureaucratie... die de overheid heeft uh, geconstateerd. En eigenlijk de belangrijkste rode draad is... dat de overheid steeds meer op afstand komt te staan... van die burger. Dat die overheid onbegrijpelijker wordt... en ja eigenlijk anonimiseert van die burger. Dus zegt de ombudsman... er moeten eigenlijk drie dingen gebeuren. Eén uh, is, keep it simple. Maak nou simpele en begrijpelijke wetgeving. Ja. Niet alleen zodat eenvoudige mensen het kunnen begrijpen... maar constateert hij, en dat vind ik ook wel bijzonder in zijn rapport... ja ook doorgeleerde mensen snappen eigenlijk niet meer precies... wat voor regels er nou uh, precies, worden Precies, vandaar gemaakt. de diploma-bureaucratie. Ja. Het tweede is dat hij zegt, creëer één loket... want de overheid werkt met al die verschillende overheidsinstanties... fijn naast elkaar en daar wordt die burger slachtoffer uh, van. En het derde wat hij zegt, en dat is toch ook wel eigenlijk boeiend... herstel het, het persoonlijk contact... Uh, want we worden natuurlijk, uh, als je de overheid wil bereiken... gaat dat via ingewikkelde formulieren, internet... en dat leidt tot een hoop frustraties. En hij zegt, pak gewoon eens de telefoon ja. en ga eens bij iemand langs. U heeft dus heel veel begrip voor de kritiek van de ombudsman. Maar wat ik nou zo wonderlijk vind... alle wetten en regelgeving waar de ombudsman het over heeft... die heeft u zelf vastgesteld. Ja, u dat klopt. als Tweede Kamer en in uw eerdere geschiedenis ook als lid van de Eerste Kamer. Ja. U bent met al die wetten en regelgeving akkoord gegaan. En daarom is het juist zo goed dat de ombudsman, het parlement, maar ook de regering... confronteert met die wetgeving, uh, die soms niet klopt. Uh, ja, maar, maar, maar om even ook omwille van de tijd de, de, het nog een beetje uh, aan te scherpen. Uh, als, uh, bent u daar pas nu dan achter? U heeft al die wetten waardoor die, die onbegrijpelijkheid voor de burger... de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Heeft u allemaal uh, ja tegen gezegd? Het gaat niet alleen over wetten, maar het gaat ook over de manier... waarop de overheid zich heeft... Georganiseerd. Laatst had minister Plasterk nog een geweldig idee. Die zegt, ik wil alleen maar ja. gemeentes hebben Blijf van honderdduizend inwoners. Ja. Nou, en dat creëert natuurlijk een overheid op afstand. En dat wil D66 niet. Ja, maar goed, nee, dan heeft nou u het moet, over een wat, regeling wat in de nou, toekomst. Wat er nou moet gebeuren aan de hand van al die voorbeelden... die de ombudsman heeft uh, genoemd. En ik zal de ombudsman daar ook op uitnodigen. Uh, en ook het kabinet daarop uitnodigen. Van geef mij nou eens een overzicht van de wetten... en de wetsregels waar het precies... Knelt. Want daar ontbreekt het nog aan in dit uh, rapport. Er worden situaties gecreëerd... Maar om welke wetsartikelen het nou precies gaat, kijk, dat zou ik wel willen weten, want dan kunnen we er wat aan doen. Maar is het niet zo dat de ombudsman juist signaleert dat het niet om bepaalde wetsartikelen gaat, maar dat het gaat om de hoeveelheid ervan. De, de complexiteit ervan. Ik heb hier een, een paar kleine uh, regelingen waar die het dan over heeft. Een alleenstaande ouder met twee kinderen krijgt aanvullende bijstand, kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag, teruggave heffingskorting. Nou, kortom, het zijn twaalf inkomenselementen die zijn afkomstig van acht instanties. Die mensen, of die vrouw of die man die moet daar 18 formulieren voor invullen, 80 betalingen per jaar. Misschien klopt elke regeling op zich wel... maar het gaat juist om de combinatie ja, van alles, dat die is, ingewikkeldheid. Ja, dat, is nou precies het punt, dat is nou precies het punt. Dus dan waar kunt u wel we een overzicht van, vragen van al die regelingen. Eigenlijk moet, maar, je, eigenlijk moet je de burger centraal stellen... in plaats van elke afzonderlijke regeling centraal. Want die burger die vaak te maken heeft met verschillende regelingen... die verzuipt daarin. Alleen we zullen dan... En dat kan ik natuurlijk niet in, in mijn eentje. Nee. Dan zal het parlement ook moeten kijken van... en hoe kunnen we dat anders doen? Maar zou het, kabinet u dat willen? Ook, want want... het kabinet komt met die wetten. Ja, Maar de ombudsman dus... roept u op... hou nou eens even op met wetten maken. Stop eens met al die regelgeving. Ja, dat lijkt mij uh, iets te simpel. Want wij willen in dit land ook uh, ja, een hoop dingen regelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om milieu? Nou, dan uh, ga je al wet, weer. Wet, willen We wil weer wet... een hoop dingen regelen. Ja, maar ja, milieuwetgeving. We <lacht> hebben te maken met uh, Europese regelgeving... die we willen doorvoeren. Dus dat moet gebeuren. Alleen waar we heel erg voor moeten uitkijken... is dat de ene regeling over de andere regeling buitelt, zodat de burger vermalen wordt. Ja, meneer Teven, is een tijdje niks doen. Ook het hoofdartikel van het NRC Handelsblad uh, vanmorgen. Is dat niet een, uh, een enthousiasmerende tip voor een uh, kabinet? Nee, is niet zo enthousiasmerend. We hebben met slachtofferbeleid geprobeerd, dus die één loket functie voor de burger, dat, om dat ook echt invulling te geven, was de ombudsman nog niet helemaal enthousiast over. Overigens, kijkend naar het rapport van de ombudsman, wat hij ja. gemaakt heeft, blijkbaar was het rapport ook weer niet zo makkelijk, dat er geen reader bij moest van de ombudsman. Dus ook de ombudsman heeft bij het rapport een verduidelijkingsreader gemaakt. Dus blijkbaar was het ook niet voor de burger zo eenvoudig, dat rapport, dat je meteen kon lezen. Dus de problemen waar de regering en het parlement mee zitten, zit de ombudsman zelf ook een beetje mee, gezien zijn reader om zijn rapport uit te leggen. Hij heeft dus, zijn best gedaan om het uit te leggen. Hij heeft in ieder geval zijn best gedaan. En nou ja, die reader kunnen wij dan weer als handvat gebruiken, regering en parlement, om het ook allemaal beter te verduidelijken als ja, overheid. Dus je doet het met de samenvatting en niet met het rapport, begrijp ik? Nee, ik heb het allebei al gelezen, maar ik ben blij. Het is blijkbaar voor de burger ook niet zo eenvoudig, dat rapport. En, maar goed, blijkbaar loopt hij ook ik, we dezelfde problemen aan waar wij als parlement en regering ook tegenaan houden. Ja, maar de vraag is natuurlijk: wat, wat doe je eraan? Nou ja, duidelijker maken. Eén loket, precies wat hij zegt. Duidelijke taal spreken. Eerder de telefoon pakken en niet meteen een briefje schrijven. Maar ook eens bellen naar een burger en zeggen nou, wij hebben een probleem als departement, als gemeente, als provincie. Eventjes bellen, kijken of we het kunnen oplossen. Dat ja. gebeurt al meer, maar het gebeurt nog veel te weinig. En het is goed dat hij daar de, de, de vinger op legt. Corinne Moortman tot slot. Ja, het valt mij op dat uh, de ombudsman ook het punt van dat er zoveel digitaal gaat uh, uh, noemt. Uh, ik vind eigenlijk, je moet in deze tijd niet naar minder di digitaal, maar beter digitaal. Hè? Want mijn moeder van 80 die zit ook achter de computer en doet de dingen via het internet. En ik vind dan bijvoorbeeld een goed voorbeeld de gemeente Molenwaard. Daar zijn er twintig gemeenten uh, samengevoegd. Die hebben niet een groot nieuw gemeentehuis gebouwd. Maar daar uh, is eigenlijk alle contact in eerste instantie digitaal. Maar er komt de ambtenaar als er wat is. Die komt bij je op bezoek om dingen te regelen. En dat blijkt per saldo goedkoper te zijn. Dus het... dat zijn de goede voorbeelden. En daar willen we er graag meer van. Oké, okay, de ambtenaar komt bij je op bezoek. Ik weet niet of iedereen dat onderschrijft, dit voorstel. Maar het is misschien een mogelijkheid om de kloof... Te staatssecretaris verklein. komt naar u toe deze zomer. Oké, okay. ja. nou ja, u okay. bent. zal uh, nou, we druk krijgen. U bent welkom. <laughs> okay. um, Morgen. Uh, Morgen. Fred Zoals. even, Corine Wortman en Gerrit Schouw. Dank. Want dit is het einde van ons programma. Althans, voor deze week dan natuurlijk. Hè. Na het NOS nieuws hoort u het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En daarna is er natuurlijk weer heel veel schaatsen in langs de lijn. Kees en ik zijn er heel graag volgende week weer. Mooi weekend. En tot dan. Dag. Samen thuis, samen trots. Sport op Radio 1. Zometeen, om kwart over één, schaatsen. Nou ja, 10 doet altijd een beetje pijn, dus... Uh... Het wk afstand in Sochi. De laatste ronde, toen, uh, toen vond ik op een gegeven moment weer wat power. NOS uh... langs de lijn, zometeen om kwart over één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op zeco.nl/slash zakelijk. Dit is Radio 1.